Uur. En ook met het NOS-journaal. Twee mannen afgereisd naar Syrië of Irak. Dat zei burgemeester Herman Keizer in de gemeenteraad, meldt Omroep Gelderland. Een paar weken geleden werd bij de politie aangifte gedaan van de vermissing van de twee. Toen bleek dat ze in de gaten werden gehouden vanwege mogelijke radicalisering. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Volgens de burgemeester maakt het openbaar ministerie of de politie later deze week meer bekend over de zaak.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 In de Amerikaanse staat Colorado is een man veroordeeld omdat hij zijn echtgenote van een klif heeft geduwd. Wat zijn straf is, wordt in december bekendgemaakt. De man vermoorde zijn vrouw in 2012 om haar levensverzekering op te strijken ter waarde van 4,5 miljoen dollar. Hij deed dat op hun twaalfde trouwdag in het natuurgebied Rocky Mountains. Het OM heeft ook het onderzoek naar de dood van zijn eerste echtgenote heropend. Zij kwam in 1995, kort voor hun twaalfde trouwdag, om het leven toen ze werd geplet door haar auto tijdens het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 Z.F.M. Al 25 jaar. Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op Z.F.M. 25 jaar. Z.F.M. Z.F.M.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 Silly ways don't bother me, but I'm just saying, don't. You